Kairo's radiotheater biedt als reis New York, New York. Geschreven door Anita de Rover. Janine is in het appartement van haar vriend Dick. En deze Dick staat op het punt om op zakenreis te gaan naar New York. Op het laatste moment pakt hij zijn spullen bij elkaar en komt er dan achter dat zijn tas nog in de kelder ligt. Janine, die altijd een gsm bij zich heeft, gaat naar de kelder. MUZIEK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 Een verhaal weer. Dit was New York, New York voor Radio radiotheater. Met de stemmen van Herman de Jong en Martine Santifort. Techniek, Hajo van de Werf, regie Louis wet?